Noord. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De toekomst van de leerstoel Friese taal en letterkunde... bij de Rijksuniversiteit Groningen is veiliggesteld. Het Rijk maakt er jaarlijks 110.000 euro voor vrij. Het meldt RTV Noord. Minister Olongren ondertekende vandaag de nieuwe bestuursafspraak... Friese taal en cultuur. De doelstelling van de afspraken is dat meer mensen... de Friese taal gaan schrijven, lezen en spreken. De Russische president Poetin en de Saoedische kroonprins Mohammed... hebben elkaar op de G20-top in Buenos Aires joviaal begroet. Beiden liggen in het westen flink onder vuur. Poetin vanwege het enteren van Oekraïnse schepen bij de Krim... en Mohammed bin Salman vanwege de moord op de journalist Khashoggi... door de Saoediërs in het consulaat in Istanbul. De Amerikaanse president Trump heeft de twee niet de hand geschud. Een aparte ontmoeting met Poetin had hij al afgeblazen... vanwege het conflict in Oekraïne. Volgens de Franse regering heeft president Macron... een stevig gesprek met de kroonprins gehad over Khashoggi. Op de tweedaagse top in Buenos Aires is ook de handelsoorlog... tussen de VS en China onderwerp van gesprek. Een ring die archeologen al in 1969 hebben opgegraven... in de buurt van Bethlehem op de westelijke Jordaanoever... behoorde waarschijnlijk toe aan Pontius Pilatus. Dat is de Romeinse bestuurder die volgens de Bijbel... Jezus Christus liet kruisigen... De bronzen ring bevat de inscriptie van Pilatus. Pontius Pilatus was de Romeinse landvoogd van het jaar 26 tot 36. De zegelring werd 50 jaar geleden al gevonden dus... in de grafdommen van koning Herodes. Het heeft bijna 50 jaar geduurd... voor de naam op de ring kon worden ontcijferd. En dat het nu is gelukt komt doordat er betere lenzen voorhanden zijn. Het weer in het zuiden kan nog een bui vallen. Verder is het droog. Vannacht minimaal rond 6 graden. Morgen bewolkt en dan gaat het vanuit het westen regenen. Temperatuur een graad of 11. Zondag ook overwegend bewolkt en regenachtig en temperaturen tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu zie het.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 Die dette te lief is hier, die dans la merde. Die amour, die les gosses, die toujours et die divorce. Die proche te dis deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Die crisis te dit monde, die famille, die tiers monde. Die fatigue te dit réveil, on pense de la veille. Allons, on sort pour oublier tous les problèmes. Alors Alors on on. danse. Danse. Alors dan, Alors on chance. Alors Alors, dit dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, qui dit, dit, dit, dit, dit, dit, Qui tête te l'huissier, die assis dans la merde Qui dit amour, die les gosse, die toujours et des divorce Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit grise te dit monde, die famine qui dit tiers monde En dit fatigue te dit réveil, on voit de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse, alors on danse Hallo. Mm. Let me One, two, three, four. Yo, give me something to dance to. into sound.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 journey into sound.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 Zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt: ben je al wakker? I'm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 Is je grote dag.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 Tijd, wat een zonde, we zijn het allebei, maar willen het niet zijn. Ik ben mezelf niet nog al die jaren nooit geweest. Ik ben de schoenmaker bij de verkeerde leest.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 Is ZFM.